De man zou bij een stichting in Rotterdam documenten hebben vervalst... waardoor hij overheidssubsidies in eigen zak kon steken. Tegen hem liep een Europees aanhoudingsbevel. Hij was al een jaar voortvluchtig. Oud-VVD-minister Dekker vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden aangepast. Dat zei Dekker vanmiddag in het televisieprogramma Buitenhof. De voormalig minister van Volkshuisvesting steunt de voorstellen van 22 economen... die vinden dat de komende jaren de aftrek langzaam moet worden afgebouwd... Ook vinden ze dat de overdragsbelasting moet worden geschrapt. Dekker vindt dat het kabinet de voorstellen serieus moet bestuderen. Bij de formatie van het kabinet Rutte is afgesproken... dat er niet wordt getornd aan de hypotheekrenteaftrek. Dekker is niet de eerste VVD-prominent... die voorstelt de hypotheekrenteaftrek terug te dringen. Ieder liet oud-partijleider Nijpels, een oud-minister... Hogevorst zich in gelijke bewoordingen uit.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 Waat vindt dat voor hem een uitzondering moet worden gemaakt... omdat die regel nog niet in de grondwet stond op het moment dat hij aantrad in 2000. In Egypte is het omstreden proces verdaagd... tegen tientallen medewerkers van niet gouvernementele organisaties... onder wie een aantal buitenlanders. Het gaat verder op 26 april. De rechter wil de verdediging meer tijd geven om zich in te lezen. Het proces krijgt veel aandacht, omdat zich onder de verdachte 16 Amerikanen bevinden. Het proces heeft de relatie tussen Egypte en de VS op scherp gezet. In totaal staan 43 medewerkers van vijf organisaties onder meer terecht wegens illegale politieke activiteiten en het niet hebben van de juiste vergunningen. En ook worden ze van beschuldigd dat ze buitenlands geld hebben aangenomen om onrust in Egypte te stoken. De NGO's waarvoor de verdachten werken... zijn in Egypte actief op het gebied van mensenrechten en democratisering. In Moskou hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen premier Poetin. Volgens organisatoren waren ongeveer 40.000 mensen op de been. De politie zegt dat het er 11.000 waren. De betogers vinden dat Poetin veel macht heeft... en willen dat hij niet meedoet aan de presidentsverkiezingen komende week. De protesten begonnen eind vorig jaar na de parlementsverkiezingen... die frauduleus zouden zijn verlopen. Ook aanhangers van Poetin gingen in Moskou de straat op. Ze droegen als symbool een hartje om hun nek. Met de tekst: Poetin houdt van iedereen. In Den Haag zijn vanmiddag zeker negen mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Ze moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De bewoners van een portiekwoning met drie etages aan de Haagse lijnbaan werden rond 1 uur vanmiddag niet lekker en belden 112.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 Vijf minuten voor tijd besliste Labiat uh, La de wedstrijd. En Labiat moet ik zeggen. In Rotterdam won Ajax met 4-1 van Excelsior. FC Twente tegen FC Utrecht werd 1-0. En de topper tussen AZ en Heerenveen die is om half vijf begonnen. De wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne is gewonnen door Mark Cavendish. Wereldkampioen van Sky klopte in de massasprint de witrus Utarovic. Kenny van Hummel van Vacan werd derde. Dan het weer, vanavond opklaringen en vannacht kans op mist. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Temperatuur morgen een graad of negen. De dagen daarna is het zacht en overwegend droog. AMB verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht zijn er werkzaamheden. Daarom staat het tussen Breukelen en Maarsen 3 kilometer. Schat, dat geldt voor de nieuwe keuken, hè?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 Kijk voor de zes nominaties op .nl. managementboek van jaar.nl. Managementboek.nl de beste boekensite en meer. Dan zijn we zijn weer met nog een klein uurtje en dan horen we onder andere hoe AZ Heerenveen verder gaat van Henk Kok. We hebben 35 minuten gevoetbald. En de stand tussen AZ en Herenveen is nog steeds 1-0. In het voordeel van AZ. Door dat doelpunt van Altidoor. En Herenveen is er nog niet in geslaagd. Echt grote kansen te creëren. Het middenveld van AZ speelt ook beter dan het middenveld van, van Herenveen. Ik denk even aan Judicic. Judicic is een aanvallend ingestelde speler. Maar hij staat min of meer in de dekking op Elm. En Elm kan de lijnen wel uitzetten bij AZ. En daar krijg je ook wel de gelegenheid voor. Omdat Judicic hem nog wel eens loslaat. De bal is aan de rechterkant bij Narsing. Wordt van achter een beetje aangevallen door Holmen. Maar. Narsing komt er niet langzaam aan de rechterkant en dan gaat de bal ook nog via Narsing uh, over de zijlijn en dan gaat de AZ de Narsing te weinig aangespeeld in, in mijn optiek. Narsing heeft wel laten zien bij een paar acties uh, dat hij voor veel gevaar kan stichten uh, aan de rechterkant uh, van het veld. En als uh, Narsing uh, te weinig wordt aangespeeld, komen er ook te weinig voorzetten voor het doel uh, voor, uh, voor Dost. Ik heb wel een leuke voorzet gezien van La Parra. Die werd goed weggeboxt in de vijf meter. Alvorens Dost uh, dreigend kon worden om die bal in te kopen. Dost, uh, Esteban kwam lang uit naar die bal om in elk geval te voorkomen dat Dost op een paar meter afstand die bal uh, kon gaan inkopen. bal in de midden cirkel nu. Het is uh, de Heerenveen wat probeert die bal te veroveren, maar hij gaat naar de linkerkant uh, naar Holmen en dan gaat Berens, die gaat uh, meteen uh, diep, maar Holmen uh, die treuzelt even, wacht even en dan speelt hij die bal uh, via het lichaam van uh, de Heerenveen speler over de zijlijn en dan kan Paulsen, precies ter hoogte van de middenlijn gaat hij ingooien. Paulsen probeert die bal te prelen weer op uh, Holmen en dan is het Elm die die bal kan oppakken, en dan moet unities erachteraan lopen en dan vindt Elm heel uh, gemakkelijk de vrije man en het is in dit geval Klafan uh, die de bal even nog onder zijn schoenen doorhaalt. Alvorens ze van La Parra die bal hem kon afpikken. En dan gaat de aanval van AZ gaat over de rechterkant. Het is Marcelles die die bal voorzet. Opgevangen op de borst van Altidor. En dan gaat Altidor. Die krijgt de bal terug. Oh, prachtig prachtige 1-2-combinatie. En die mislukt maar net. Altidor die gaf die bal terug op Valkenburg. En dan wordt die bal die wordt gewoon weggerampt. Door de defensie van Heerenveen. En dat zijn dan van die mooie gestileerde aanvallen van AZ. Zoals AZ ze veel meer op de gras letten, grasmat legt dan Heerenveen. Het is een ingooi voor AZ. Op een meter of 10, 15 van de cornervlag. ingooi heeft al plaatsgevonden. Marcel is terug naar Berens. En Berens ziet die bal weer over de zijlijn gaan. Omdat Breu die bal over de zijlijn schopt. En dan zijn we nog steeds daar bij die cornervlag Een meter of 3, 4 van die cornervlag af. En dan gaat AZ nog eens een keertje ingooien. Je ziet heel Helemaal niet. Geen vermoeidheid. Prachtige actie van Marcellus. Marcellus moet hem terugleggen op Valkenburg. Dat probeert hij wel, maar die bal die wordt opgeschoten tegen In dit geval was het een zomer. En dan mag Heerenveen mag een hoekschop gaan nemen aan de rechterkant. Maar dat zijn van die mooie, fijnzinnige, korte combinaties. Marcellus gaat er goed langs. Wil die bal dan terugleggen op Valkenburg. Bijvoorbeeld van Valkenburg wilde graag die bal hebben... Die stond ook redelijk vrij. Maar er zat even een voet tussen van zomer. Weer een hoekschop van AZ aan de rechterkant van het veld. AZ dat leidt in deze wedstrijd met 1-0 door de we van Altidoor. Komt, de hoekschop wordt weggekoppeld, wordt opgevangen door Marcellus het schot. En dan gaan we net over kruising van Paale lat. En de gebruikte Gabaat Marcelles dat die bal nog eens aangeraakt door het hoofd van een heer En Björn Kuipers honoreert dat ook. Die zegt allemaal een hoekschop vanaf de rechterkant. En allemaal gaat natuurlijk ook Elmzint melden voor die hoekschop. AZ is veel veel gevaarlijker in deze wedstrijd dan Heerenveen Verdient de voorsprong van 1-0 door het goal van Altidor. Allemaal de hoekslop. Alle spelervattingen voor de help. Komt die bal weer voor het goal? Er wordt gekopt. Althans, er probeert Altidor. Opgevouwen door Berens. Op in in een 16-meter meter gebied. Ballen blijft een beetje hangen. Kan hij weer opgepikt worden door Holmen. Afgespeeld naar de rechterkant. En dan staat Berens. Berens gaat een 16-meter gebied binnen. Moet die bal terugleggen bij de tweede paal. Dan komt hij niet. Dan komt weer Elme. Elm gaat in één keer schieten. En dan schiet Elm maar een meter of twee, drie naast. Leuke fase in de wedstrijd. 40 minuten gevoedbald. 1-0 AZ. En wij gaan het hebben over Twente-Utrecht. Eindigde in 1-0. Luc de Jong natuurlijk weer eens de matchwinnaar daar. Twente kreeg heel wat kansen. Maar zag ook Utrecht paal en lat raken. Kortom, om in de titelrace te blijven telt alleen het resultaat. En dat was 1-0 voor Twente. En dat was dus ruim voldoende. Filip Koker gaat erover in gesprek met Willem Jansen. Middenvelder van Twente. Willem, jullie zijn de betere ploeg vandaag. Zonder zelf echt fantastisch uh, te voetballen. Waarom hebben je het eigenlijk nog zo spannend gehouden? Ja, precies. Dat was een beetje het uh, probleem, denk ik. Um, ja, de, de eerste helft ging wel vrij stroef, denk ik. Uh, op zich hadden we wel meer balbezit en, en de controle wel. Alleen uh, de eindpaas ontbrak, denk ik. En ja, dan weet je na, na donderdag natuurlijk dat het sowieso een zware wedstrijd is. En, uh, die viel lijkt precies het goede moment. Uh, dat was de, ja, echt een goede aanval. En dan zie je de eindpaas is goed en uh, dan maak je direct 1-0. En tweede tweede helft ja, moet, je, moet je het afmaken en uh, kom je nog een paar keer goed weg, denk ik. Ja, je zegt vrij stroef. Ik denk dat het nog een understatement is. Ik had pas na een half uur de indruk van... hé, hey, de wedstrijd is begonnen. Ja, precies. Uh, goed, we wilden wel de eerste twintig minuten direct uh, laten zien... dat we verschil willen maken. Maar uh, ja, Utrecht deed dat op zich ook niet slecht, denk ik. Uh, we hadden toch best wel problemen met, uh, met het middenveld van hun. Uh, veel beweging en, uh, en die linksbuiten die de, die de hele tijd in het middenveld zakten. En uh, Dat was een beetje zoeken voor ons, maar... Ja, wat voor ons heel veel vertrouwen geeft, denk ik, is dat we bijna niks weggeven. Ondanks uh, eigen fouten. Dat was donderdag ook zo. Uh, de enige kans die weggeeft is uh, dat je zelf een fout maakt. En, uh, en uh, dat is gewoon heel stabiel bij ons op dit moment. En uh, ja, dat geeft veel vertrouwen. En uh, dan moet je het eerder afmaken, dan uh, speel je zo'n wedstrijd zo makkelijk uit. Wat in ieder geval vertrouwen zal geven, is het resultaat. Uh, de punten in de eigen huishouden met dat Europese programma van jullie. Ja, precies. De trainer zegt net ook, drie wedstrijden in een week en je wint ze alle drie. Ja, hoe, maakt vaak niet uit maar in deze fase. Maar ja, dat is gewoon heel goed. En wat ik zeg, stabiliteit is, is helemaal terug, denk ik. Wat ik zeg, als je ziet dat we bijna niks weggeven. Natuurlijk wel wat hachelijke situaties op het laatste. Maar goed, dat, dat, ja, zo is voetbal ook. Pure paniek af en toe. Ja, precies. Op een gegeven moment stonden ze met zeven man voorin, denk ik. En, maar dat is omdat je niet afmaakt. En je hebt daarvoor heb je natuurlijk genoeg mogelijkheden gehad om het af te maken. Maar... Het was hachelijk met momenten, maar uh, ja, ondanks dat uh, denk ik wel verdient te uh, gewonnen. Toch allemaal al, de landstitel longt, maar je bent de enige niet. Het is druk uh, bovenaan. En uh, het is zaak om, om iedere week uh, daar te staan. En wat ik zeg, wat gewoon heel veel vertrouwen voor ons uh, geeft, is dat we gewoon heel stabiel zijn. En, uh, natuurlijk, voetbal kan altijd beter en er zit absoluut nog veel meer in deze ploeg. Maar uh, het is gewoon denk ik, heel moeilijk uh, om van ons te winnen. En dat, uh, dat, dat is de laatste week wel gebleken. En, ja, dat is gewoon een basis die je, die je moet houden. En, uh, vooral uh, als iedereen zijn taak doet, en, en, uh, ja, dan zijn we gewoon heel stug, denk ik. En, uh, voorin hebben we zoveel klassen dat we bijna ieder wedstrijd een goal maken. Soms met uh, de hulp van de tegenstander, maar uh, ja, dat geeft gewoon vertrouwen. en Dat moeten we ieder wedstrijd opbrengen en uh, ja, dan uh, kunnen we heel lang meedoen, denk ik. Willem Jansen zei er dus. Twente, Utrecht, 1-0. AZ Heerenveen, meer kansen voor AZ dan voor Heerenveen, Henk ja, duidelijk, duidelijk. Uh, ga even kijken naar de hoeskop van AZ. De bal komt in een 16-meter gebied en AZ zit in een hele goede fase. Holmen was zojuist ook dichtbij een tweede doelpunt voor AZ. Op aangeven van de viergever ging hij het 16-meter gebied binnen. Hij dolde uh, Smit, de rechterverdediger van Heerenveen. Hij wilde inschieten met het rechterbeen, maar uh, schoot tegen het lichaam op van Smit. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het veel verstandiger was geweest van Holmen... om die bal even breed te leggen op Valkenburg. Die had dan veel gemakkelijker eventueel een doelpunt kunnen maken voor AZ... AZ probeert door te drukken op slag van Russen. AZ speelt veel over de zijkanten... waar de zwakke punten liggen van Heerenveen. Ik heb eerder al iets gezegd over die rechterverdediger Smit. In feite het invallen van Jammaat. Maar Breuer heeft er ook buitengewoon moeilijk aan de linkerkant met Berens. En Gouwleeuw, de centrumverdediger, ook van Jong-Oranje. Judith is nu, maar Judith is in paars weer verkeerd... en kan Zet de aanval overnemen. Dan kan ik de zin nog even afmaken over Gouwleeuw. Hij schijnt wel een beetje last te hebben van Plankenkoor. Speelt heel nerveus. Nu is het Smit. En Smit kan in dit geval in. In elk geval uh, de bal in zijn ploeg houden. Moet al uh, oppassen, want het is zomer in dit geval. En uh, zomer die speelt de bal uh, bijna over zijn eigen doellijn van buiten het 16-meter gebied. Dat is significant voor de nervositeit in de verdediging van Herenveen. Herenveen komt een tempotje tekort tegen AZ. Het is nog slechts 1-0. maar dat had gemakkelijk 2-0 kunnen zijn. En dus nu van Laparra. Van Laparra van buiten het 16-meter gebied in het 60-meter gebied op het Dost. En wat wilde Dost doen eigenlijk? Wilde hij kaatsen op uh, Helm? Of wel, of het... In elk geval sluit hij die bal 2 3 meter van zijn voet af. En dan gaat die bal vanuit die verdediging van AZ. Heel ver weer op de helft van Heerenveen. En wordt er teruggespeeld op doelman van de bussen van de bussen. Dan naar uh, Gouwenleeuw. Veel spelers nu op de helft van AZ. Maar af en toe was AZ even het tempo verhoogd met hele mooie combinaties. Met goed positiespel. En met name in agressiviteit en in de duels is AZ scherper dan Heerenveen. En weet Heerenveen geen kansen te creëren. Misschien nu. Nee, die bal is weggekopt uit het hart van de verdediging van AZ. Nu op de helft van, uh, van Heerenveen. En er wordt er slecht gespeeld door Gouwenleeuw. Kan die bal heel gemakkelijk opgepikt worden door uh, Elm. En dan is het weer uh, een die het 16 meter gebied binnengaat. Die heeft Breuen nog tegenover zich. En die kijkt even of die bal terug gaat spelen op Marcellus. Maar Marcellus is vooral ver weg. En is er dan een overtreding begaan? Nee, is geen overtreding begaan. Het is gewoon rust, rust bij AZ tegen Heerenveen. Ik heb een goed spelend AZ gezien. Je ziet helemaal niks van de vermoeienissen en van de inspanningen die ze afgelopen donderdag hebben geleverd in Brussel. En AZ leidt zeer verdiend met 1-0 door een doelpunt van Altidoor. AZ dus aan de leiding. Twente won en ook PSV won dus uiteindelijk in die heerlijke wedstrijd... in Eindhoven 2-0 voor 2-2, tweemaal Fernandes... en doen toch nog dus labiat met de winnende. En PSV blijft dus gewoon aan de leiding in de eredivisie. Jeroen Grutter praat over deze heerlijke voetbalmiddag... met de trainer van PSV, Fred Rutte. Fred, hoe zou je je gemoedstoestand op dit moment omschrijven? Nou ja, ik voel me natuurlijk prettig. Kijk, als je wint, dan komt er altijd een... Een Stof in je op van, uh, eh, van vrolijkheid. Hè? En, en zo voel ik het ook wel. Uh... Zo zal het niet de hele wedstrijd zijn geweest? Nee, dat klopt. Uh, wij, wij starten denk ik uitstekend. De, de eerste twintig minuten zijn denk ik gewoon helemaal voor PSV. En, uh, ik denk dat we daar uh, misschien een paar kansen krijgen. En dan, uh, dan maak je hem niet. Maar na twintig minuten... Uh, golfde de wedstrijd naar de andere kant. En dan ging hij echt naar Feyenoord. En dan kreeg Feyenoord denk ik een aantal uh, mogelijkheden. Jullie hadden ook veel moeite hè, met het uh, doordekken van Feyenoord. Met name die middenvelders die er steeds overheen gingen. Nou ja, weet je wat... Uh, ik had het gevoel dat het een beetje het probleem zat bij uh, de sleutel. De zat een beetje bij Ola. Omdat Vlaar uh, ja, op de juiste momenten doordekte op uh, Toivonen. En Ola deed dat niet helemaal goed, denk ik. Uh, en uh, op het moment dat Ola dat wel goed deed, kwamen wij ook aan het spelen. Dus een... Uh, ja, zo, zo ging die wedstrijd eigenlijk een beetje door. Hij golfde eigenlijk van, uh, van PSV naar Feyenoord. Van, van Feyenoord naar PSV. En, ja, en de scoreverlopen, als het dan zo uh, gebeurt... Ja, dan kan ik alleen maar zeggen dat, dat mijn team op karakter deze wedstrijd heeft gewonnen. Ja, want uh, ja, je maakt nu een paar uh, sprongen in de wedstrijd. Maar inderdaad, jullie komen met, uh, met 2-0 voor. Dan denk je van nou, in de knip, dan gaat het opnieuw fout. Nou, ik denk dat je als trainer dan helemaal razend wordt. Is dat zo? Nou ja, kijk, als je op de bank zit, dan, dan, dan heb je het gevoel dat uh, het glipt weg. Terwijl, terwijl er eindelijk uh, niks aan de hand is, Want, uh, in mijn beleving. Ik uh, bedoel, ze hebben geen, uh, daarvoor hebben ze ook geen, niet echt, uh, dat je zegt, van, uh, ze hebben uitgespeelde kansen. Misschien, misschien wat uh, vanuit het opportunisme. Maar je ziet de onzekerheid toenemen, uh, met name achterin. Nou ja, daar, de, kijk, als je de eerste goal gaat analyseren, ah, mag, die, uh, mag die voorzet nooit gegeven worden... Uh, terwijl uh, in mijn beleving was het één speler tegen twee of drie van ons. Nou, dan, moet, dan moet je vol druk geven, de voorzitter uithalen... en dan komt uh, een overnamesituatie met uh, uh, Marcelo en, uh, en uh, Wilfred. Ja, in, in de vijf meter, dan is gewoon uh, man volgen en dan is het uh, alles of niets. Ja, er stond niemand uh, in twee meter bij. Nee, maar dat, uh, kijk, ik denk dat er een communicatiestoornis was ten aanzien van de overnames. Nou, en, en, en als je de, ja, de tweede goal is helemaal... keipers. Uh,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 Ja, van, een, van, een, van een karakter die, die mij wel aanstaat. Fred Rutte, dus winnende trainer vanmiddag met 3-2. En ik vraag even aan de chef, internationale betrekkingen. Of <laughs> Bayern al is afgelopen? Ja, Roland. die is afgelopen. Die hebben 2-0 gewonnen van Schalke. En dat betekent dat Bayern nu op 48 punten staat uit 23 wedstrijden. Dortmund staat nog steeds de eerste. Dat heeft om 49 uit 22. En Dortmund speelt om half zes tegen Hannover. 96. <middels> Van heel lang geleden, zelfs voor mijn tijd. Maar Ronald Boot kennen hem nog. Norman Greenham met Spirit in the Sky. PSV Feyenoord eindigde vanmiddag in 3-2. Ja, terwijl iedereen dacht, dat wordt een gelijkspel. Want het uh, leek zo. PSV kwam wel met 2-0 voor. Maar Fernandes maakte gelijk 2-2. Uh, vorige week was Ronald Koeman boos. Toen op Quidetti. Want die kreeg uh, twee gele kaarten. Kijken of hij vanmiddag weer boos is. Ronald, uh, wat is groter? De boosheid of de teleurstelling? Nou, uiteindelijk, uiteindelijk de teleurstelling omdat je natuurlijk na een 2-0 achterstand terug in de wedstrijd komt. Het wordt 2-2. Nou, wetende PSV heeft afgelopen donderdag gespeeld. Wij, wij al periodes lang spelen alleen in het weekend. Nou ja, dan moet je alles, alles halen en niet meer verliezen. En als dat dan toch gebeurt en ook op de manier waarop, hoe de kool valt... Ja, dan ben je wel teleurgesteld. Ja, want daarom ook die vraag over de boosheid. De, de manier waarop die 3-2 tot stand komt, dat is ja, pillenachtig. Ja, kinderlijk. Uh, wat ik al zei, uh, ik vond ons niet goed spelen. We, we hebben goede fases in de wedstrijd gehad. Met name na, na een kwartier in de eerste helft. En een fase na de, na de 2-1. Maar er zijn ook heel veel momenten geweest dat we te makkelijk balverlies hadden. En, en niet goed genoeg waren... en uiteindelijk zijn we niet goed genoeg geweest voor, voor, voor een punt. Want voetbal wordt bepaald op momenten. En die momenten moet je goed afwerken. En, en, en dan niet zo als je, als, je, als je terugkomt in de wedstrijd. En dan moet je in ieder geval de punt mee naar huis nemen. Maar ben je nu niet een beetje te streng voor je ploeg? Want jullie waren hele fases van de wedstrijd gewoon beter dan PSV... Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik, ik kijk ook naar hoe we een wedstrijd beginnen. Ik vond ons uh, daarin uh, vrij, vrij zenuwachtig of onnauwkeurig in balbezit. Ja, uh, ik kan niet uh, concluderen dat ik, uh, dat ik PSV fantastisch uh, vond vandaag. Want uh, ze zijn te pakken geweest. En, en, en alleen, ze hebben natuurlijk wel altijd de kwaliteit om, om ieder momentje af te straffen. Nou ja, in, in de derde call geven wij hun die kans. Ja, en daarvoor in omschakeling bij die 2-0, wat de beslissing leek te zijn? Ja, natuurlijk. Maar dat, dat, dat weten wij. Op het moment dat, we, dat, dat het veld groot wordt... zeker ten opzichte van, van een, een, een type speler als Wijnaldum... Dan, ja, dan komen we in de problemen. En, en We zijn in een aantal fases gelukkig doorgekomen, ook de beginfase. Ja, en als je uiteindelijk de 2-2 maakt en je komt terug... en dat is natuurlijk een groot compliment... Ja, dan mag je het niet meer op deze wijze uh, verspelen. Wat zegt jou dit over uh, waar je ploeg op dit moment staat?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 daar wel van kan balen. Want, uh, en aan de andere kant moet je ook toegeven... dat uh, dat, dat ook bij ontwikkeling uh, hoort van jonge spelers. Dat je dan toch net niet aan de goede kant van de score zit. Ronald Koeman na de 3-2-nederlaag van zijn ploeg Feyenoord tegen PSV. En toen gingen we verder met uh, Alje Schut. Die is uh, van uh, FC Utrecht. En Twente Utrecht eindigde in 1-0. Philip uh, Koken praat met die speler van Utrecht. Oh je was je tevreden over de instelling van je team? Het lijkt me duidelijk. Ik denk dat we alles gegeven hebben. Dat we het uh, fysiek hebben proberen te spelen, maar ook met voetbal. En, uh, dat we uiteindelijk 1-0 vliegen. Dat is heel zuur. Zeker dus komt je nog op de paal en op de lat schiet. Toch was het pas echt spannend in de slotfase toen jullie heel veel risico gingen nemen. Ja, we zaten 1-0 achter. Dus dan moet je de laatste minuten gewoon nemen. gewoon inderdaad twee uh, ve centrale verdedigers mee. Twee spitsen erin. Maar ja, ik denk dat zo'n uh, 60 minuten schiet Nanna die bal op de paal. Mike die nog een keer op de, op de lat kopt. Dus uh, ja, het is jammer. Ja, het was een gelukkige kopbal en die bal op de paal van Azare, dat was eigenlijk een cadeautje van Twente. Zelf, zelf kansen creëren bleek toch wel een beetje moeilijk te zijn. Ik denk dat we die zelf gecreëerd hebben door druk te zetten op, op Leroy Ver en dan speelt hij hem dat slecht terug. Maar uh, het is maar net hoe je het ziet. Ja, hebben jullie genoeg gegeven vandaag in die eerste helft? Want ik vond eigenlijk dat er weinig gebeurde van beide kanten. Ja, maar ja, wij, wij hoeven niet. Tenminste, wij één wij, wij punt is, is ook prima natuurlijk. En, uh, wij gaan vanuit een hechte organisatie en, uh, en met onze snelheid voorin uh, komen, proberen we eruit te komen. En, uh, zolang het 0-0 staat, dan weet je dat het publiek hier een beetje gaat morgen, Want ze zijn nogal verwend geraakt, dus uh, ja, voor ons was het niet ongunstig. Een paar weken geleden heb je de knuppel in het Honderok gegooid uh, bij Utrecht. Vond je dat je teamgenoten, je hele ploeg, jijzelf ook, dat we meer moesten brengen? Dat heeft in ieder geval een kleine serie tot gevolg gehad. u hebt een aantal punten gehad. Is dat nu gestopt, denk je? Nou ja, we hebben Ajax uit, uh, AZ thuis. Uh, we hebben alles al gehad. Van de top 7 hebben we er nu 6 gehad. Dus uh, ik hoop dat we nu juist weer een serie kunnen neerzetten. dat we echt uh, veel punten gaan halen. Want ik denk dat we veel te laag staan. Vind je allemaal wel dat jullie op de goede weg zijn? We zijn zeker op de goede weg, denk ik. Al is het dus verliezend, maar wel op de goede weg zijn met Utrecht verliezend van Twente. Gaan we weer naar PSV tegen Feyenoord. Leek al beslist toen Mertens zo'n prachtige tweede goal maakte... dat het daarna nog allemaal heel spannend werd via twee maal Fernandes... en toen uiteindelijk La Bijat, Dat kon hij niet weten, want hij maakte dat ook niet meer mee. Want hij viel geblesseerd uit na dat doelpunt. En de grote vraag was wat daar nou precies gebeurde. Dus over dat doelpunt, over die wedstrijd en ook over die blessure... praat Jon Guter met hem. En hem is Dries Mertens. Raakte je nou geblesseerd bij die geweldige goal? Ja, ik, uh, ik, ik, ik schiet op doel. En bij het neerkomen van mijn linkervoet ga ik er uh, door En ik had voor de wedstrijd al, uh, al wat last. En uh, ja, bij dat neerkomen uh, zwikte ik hem nog eens om. Nou ja, gelukkig bij het neerkomen, want anders had je hem niet zo mooi erin geschoten. <laughs> ik heb hem nog zelf nog niet teruggezien, dus ik moet er nog eens terugkijken. Het was een heel belangrijke goal. Had je dat gevoel ook? Ja, ik dacht 2-0 en de drie punten zijn binnen, maar... Uh, ja, ik moet zeggen, toen ik die 2-2 zag en uh, hun uh, zag drukken, dan dacht ik van. Uh, pff, niet ziet, weer? Nee, niet weer. En dit ziet er niet goed uit. Nou, en bij Vlagen zag het er ook niet goed uit. Wat was dat? Nervositeit? Spanning? Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik niet. Ik vond dat wij, uh, ik vond dat wij de betere ploeg waren en dat we vertiend hebben gewonnen. Alleen uh, moeten we de kans afmaken. Uh, Labiat, eerste helft, komt uh, op, voor een open goal. En die schiet hij gewoon op. op uh, op is Indie, denk ik. En ja, daar, daar kan je eigenlijk al op 1-0 komen. En uh, dan, ja, dan kan je de wedstrijd afmaken. Ja, want jullie begonnen heel goed. Maar daarna nam Feyenoord wel het initiatief over natuurlijk. Met name op het middenveld. Daar hadden jullie problemen? Ja, nee. Uh, niet alleen daar. Ik vind dat ze ook goede, goede vleugelspelers hebben. Met uh, Schaken die goed speelden. Met uh, andere jongens in het middenveld die goed speelden. en uh, ja, Het is gewoon een goed team. Dus je moet er rekening mee houden. Maar uh, ik vind dat wij, uh, wij de betere ploeg waren. Het feit dat jullie die 2-0 voorsprong uh, toch weer weggeven... wat zegt dat over de mentale staat van het elftal? Nou, ik denk dat je meer over de 3-2 kan praten over mentaal. Ik denk dat iedereen uh, de kopjes bij elkaar heeft gestoken En die 3-2 is zo belangrijk. Dit kan, dit kan heel, ja, heel belangrijk worden later. En, uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat ik daarover mentaal uh, liever praat. Het feit dat jullie uh, die klap van die 2-2... want dat was natuurlijk een, een enorme klap, toch weer te boven zijn gekomen. Ja, inderdaad. En, uh, ja, deze overwinning is zo lekker. Is dit een overwinning waarvan je achteraf kunt zeggen... Ja, dat is het verschil tussen het kampioenschap en niet? Iedereen kwam binnen en uh, iedereen zegt... Uh, dit is de kampioensoverwinning. Dus uh, ja, dit, is, dit voelt gewoon zo lekker, deze overwinning. en uh, Eigenlijk mag het, niet, mag het niet dat het 2-2 wordt. Maar uh, die 3-2 smaakt, uh, smaakt zo lekker. Hoe is het nu met die blessure? Ben jij er gewoon bij volgende week? Ja, ik, denk, ik, uh, ik moet even nakijken hoe het morgen is. Uh, pff, ik denk dat er een uh, serieuze zwelling gaat komen. En uh, dat zien we wel. Maar ik denk dat ik zondag wel... Want wat is het precies? Ja ik, uh, ik, ja, ik slaag gewoon mijn voet om. En, uh, ik had... Enkel? Ja, mijn enkel. Mijn enkel en, uh, ik had er daarvoor al last van en uh, nu is het alleen maar erger. Radio 1, het NOS-journaal. Het is twee minuten over half sessies en hoofdpunten, dik daar. Jordanië heeft al meer dan 80.000 vluchtelingen opgevangen uit Syrië. Ze zijn naar het buurland gevlucht vanwege het aanhoudende geweld in hun land... sinds de opstand tegen president Assad elf maanden geleden begon. Het aantal vluchtelingen is vooral de laatste tijd fors gestegen. In de Spaanse Malaga is een Nederlander aangehouden die door de Nederlandse justitie wordt gezocht voor fraude. Het is een Rotterdammer van 31 van de Iraanse afkomst. De man zou bij een stichting in Rotterdam documenten hebben vervalst, waardoor hij overheidssubsidies in eigen zak kon steken. In Moskou hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen premier Poetin. Volgens onze organisatoren waren er ongeveer 40.000 mensen op de been. Betogers vinden dat Poetin te veel macht heeft en willen dat hij niet meedoet aan de presidentsverkiezingen komende week. En president Wade van Senegal is door tientallen mensen uitgejouwd... toen hij zijn stem uitbracht bij de presidentsverkiezingen daar. De 85-jarige Wade werd snel door zijn bodyguards weggeleid. Hij wil een derde termijn als president, maar steeds meer Senegalezen vinden dat hij zich moet terugtrekken. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is weer de Hoeberg. Het was ook vandaag weer erg zacht. En daar zitten komende dagen geen verandering in. Sterker nog, we krijgen deze week middagtemperaturen van boven de 10 graden. Wel begint de werkweek met veel bewolking, pas halverwege vanaf woensdag lijkt de zon weer wat ruimte te gaan krijgen. En dan eerst een waarschuwing. Vanavond en ook vannacht kan er mist ontstaan, lokaal met zicht minder dan 200 meter, wat zeer hinderlijk voor het verkeer is. En met name in het oosten van het land is morgenochtend, tijdens de spits, de mist nog niet overal opgelost. En morgen verloopt de dag verder bewolkt en kan er overal wat lichte regen vallen. De maxima liggen rond 9 graden en er waait een matige wind uit het zuidwesten. En ook dinsdag is het bewolkt, maar wel 11 graden. Daarna schijnt de zon weer vaker en wordt het nog wat zachter. De tweede helft van AZ tegen Heerenveen, Henk Twee minuten gespeeld in de tweede helft. 1-0 is de stand in het voordeel van AZ door de doeper van Altidoor. Het is nu even Berens die de bal teruglegt op Marcel. Is dan meteen een paas van Elm richting Berens. Maar Breuer schermt Berends af en dan kan Breuer uitverdedigen. En doet dat richting Kums, de verdedigende middenvelder van Heerenveen. Kums dan in de breedte naar Elm. Elm probeert in de dekking doorstaan te spelen. Maar er is de overtreding bij begaan. Een overtreding van Klavan. Ik heb een uitstekend voetballend AZ trouwens gezien in de eerste helft. deed me een beetje denken aan die eerste wedstrijd tegen Anderlecht. Hier ook in Alkmaar. Toen AZ ook zo'n fantastische voetbalde. En eigenlijk wat meer doelpunten had moeten maken. Achteraf is dat niet schade, heeft dat geen schade veroorzaakt, maar zo goed speelt AZ. Vooral over de zijkant, goede combinaties. Af en toe een lange bal op Altidoor die dan met de borst de bal controleert en probeert uh, de bal terug te leggen. En de sluiten diverse spelers van AZ sluiten dan aan bij Altidoor. Die komen dan onder Altidor om die bal die, die Altidoor teruglegt om om op te pikken. Heerenveen nu even in de aanval, maar AZ uh, verdedigt uh, goed uit. AZ veel feller en agressiever. Soms denk je wel of al Veen. de afgelopen donderdag een Europa Cup wedstrijd heeft gespeeld en niet AZ. Bal nu naar de rechterkant. Naar van La Van La Die wil die bal voorzetten. Maar hij moet het duel aangaan met. Het is, het is Narsing natuurlijk trouwens. Die moet het duel aangaan met Paulsen. Het is even gevaarlijk voor Dost. Ja, ja. Daar was Dost er heel dichtbij. En die verraste in dit geval Klavan. Maar heeft Dost ook een overtreding begaan? In elk geval ging het schotje van, van Dost ging naast. Maar ik denk dat hij een overtreding heeft begaan. En dat AZ een vrije schop krijgt binnen het 16 meter gebied. Geen overtreding. Nee, gewoon een doelschop voor Estiban. Maar die Dost Dos ging even uh, erg naar de bal toe bij de eerste paal. En uh, troefde klavan uh, af. Maar het schotje van uh, Dos ging gewoon naast. 1-0 voor AZ na drie minuten voetballen in de tweede helft. Buitenlands voetbal langs de lijn. Het begint met de Premier League waar de meeste aandacht vandaag uitging... naar de Londense derby. De wedstrijd tussen Arsenal en Tottenham Hotspur. Arsenal, de ploeg van Arsene Wenger, won met 5-2. Zag het aanvankelijk niet naar uit, want na 35 minuten... stond het 2-0 voor de Tottenham Hotspurs. Maar Nog voor rust kwam de ploeg Arsenal dus terug in de wedstrijd. De goal van onder andere van Percy. stond het bij rust 2-2. En in de tweede helft liep Arsenal dus over de Spurs heen. 5-2 door onder andere 2-maal Walcott. En Manchester United bleef in het spoor van uh, Manchester City... door met 2-1 bij Norwich City te winnen, Ryan Giggs in de laatste minuten de winnende treffer. Andere goal van Manchester United kwam op naam van een andere oud-gediende. 7- 38 zijn ze zijn dus. Paul Scholes Scoorde namelijk die andere de achterstand op de koploper. Manchester City blijft door die overwinning dus twee punten, omdat City gisteren al won. Dan is er ook nog een van de 15 bekerfinales in Engeland GELACH. aan de gang. Op dit moment de League Cup, als u het allemaal nog kunt volgen. En daarin speelt Cardiff City tegen Liverpool. 35 minuten is de wedstrijd oud. En het staat 1-0 voor Cardiff City. In Duitsland heeft Bayern München een tikkie... nou ja, zeg maar een tik uitgedeeld aan een van de concurrenten, Schalke 0-4. München won met 2-0. Beide doelpunten kwamen van Frank Ribéry. Goed nieuws bij dat duel trouwens voor de bondscoach, Bert van Marwijk... want Arjen Robben stond in de basis bij München... en speelde de volle 90 minuten. En ook een hele wedstrijd voor Klaas-Jan Huntelaar bij Schalke. Door die overwinning staat München nu op één punt... van koploper Borussia Dortmund. Dortmund speelt op dit moment tegen Hannover Sekts und Neunster om half zes begonnen. Het is daar nog 0-0. Dan gaan we naar Italië, waar Ares Roma, de club van Stekelenburg, de nummer 5 in de Italiaanse Serie A, tegen een forse 4-1 nederlaag opliep bij Atalanta. Drie doelpunten daar van de Argentijn Denis. Gisteravond in de topper hielden Juve en AC Milan elkaar in evenwicht. Het werd 1-1 daar. Overigens scoorde Milan nog een doelpunt ver over de lijn, maar dat werd even niet gezien. Milan staat nog wel een puntje voor op de nummer 2 Juventus, maar het heeft ook nog altijd een wedstrijd meer gespeeld. Vanavond nog duels zoals Napoli, Inter, Lazio, Fiorentina en de nummer 3 Udinese, tegenstander in de Europa League, speelt vanavond dus tegen Bologna. Barcelona speelt in Spanje vanavond uit tegen Atletico Madrid. Real Madrid, koploper in de Primera Division, speelt op dit moment tegen Rayo Vallecano. Ze zitten in het laatste kwartier van de wedstrijd en Real staat met 1-0 voor. Wij gaan weer voetballen, we gaan namelijk naar Herenveen. AZ Herenveen en Kok. Ja, ja, de gelijkmaker van Judith, iets van Herenveen. het zag er allemaal zo onschuldig uit. Maar de voorzijde werd gegeven door Narsingen. Judith op de rand van de 16. Die schiet met de linkervoeten schiet in, de, in de korte hoek. En Esteban die kan er niet bij. En zo komt Heerenveen geheel onverwachts op 1 tegen 1. Van Heerenveen had er verder geen grote scoringsmogelijkheden gehad in deze wedstrijd. Er ging ook niet zoveel dreiging uit van Heerenveen. AZ controleerde min meer of meer de wedstrijd. Maar ik dacht wel op een gegeven moment, het tempo zit er een beetje uit bij AZ. En dan komt Heerenveen zomaar op 1-1 door het doelpunt van Judith. Kijken wat Ja, ja, ja, ja. Ja, meters buiten spel. Meters buiten spel wordt er gezegd. Maar er stond hij hinderlijk buitenspel. spel. Van misschien van buiten het 16-meter gebied. Maar wel, weliswaar wordt mogelijk het uitzicht van Esteban wordt dat uh, belemmerd. Maar in elk geval heeft Björn Kuipers gewoon het uh, doelpunt uh, toegekend. En staat er hier gewoon feitelijk toch één tegen één op het scorebord. Maar her nu. maar die kopt de bal in de voeten van Kums. Kums kan de bal uh, naar de linkerkant spelen. Nu moet daar ze misschien een beetje oppassen. Het is uh, van uh, Laparra. Van Laparra, die gaat... naar uh, binnen dood een beetje Clavan. Maar dan krijgt Clavan assistentie van Marcellus en gaat de bal over de zijlijn. Zo ligt die wedstrijd weer helemaal open en zal AZ zeker weer één of twee tandjes bij moeten zetten om Heerenveen op de knieën te brengen. De bal wordt achterin even rondgespeeld bij AZ. Gaat hij weer naar de rechterkant, en naar Clavan en Marcellus vraagt om de bal. Even geen tempo in deze wedstrijd. Clavan speelt hier de bal naar Elm. En Elm speelt die bal dan even vrij al voor het losgevaarlijk kan worden. En dan probeert met een lange crossbal helemaal naar de linkerkant van Veld. Prachtige paard. Probeert die Paulsen na te spelen. En Paulsen kan die bal dan ook oppikken. Meteen gaat Holmen diep richting cornervlag En dan wordt hij mede verdedigd door de Narsing. Holmen gaat die bal doorzetten. De lage voorzet wordt weggehaald door Kums. Maar de AZ blijft dringen. Via Pausen. Nu probeert het 16 meter gebied binnen te gaan. gaat naar de achterlijn. Komt de voorzet. Kan er gekopt worden. Kan niet gekoopt worden. Maar wel door Breugen van Heerenveen. Maar AZ heeft de bal alweer in zijn bezit. Veel druk op de bal nu bij AZ. En de tweede bal die wordt iedere keer weer opgepikt. Teruggespeeld naar Marcel. Dat is een paar meter buiten het 16 meter gebied speelt naar Maher. Maher gaat van de buitenkant naar de binnenkant. Een beetje naar de as van het veld. De bal teruggespeeld naar, uh, naar Viergever. En uh, Viergever wordt dan onder druk gezet door Juricic. En dan zal hij waarschijnlijk die bal moeten terugspelen op Esteban. Dat doet hij dan ook. Esteban buiten het 16 meter gebied En uh, Esteban speelt onmiddellijk weer Viergever aan. Lange bal. Nou, geen gelukkige paas op het hoofd van uh, Breuer. En misschien dat hier gewoon uit deze gelijk maken. Wat meer moed en wat meer durven we gaan scheppen. Eerst naar de is Narsing. Narsing gaat naar, naar de rand van de 16. Paasje naar Dost. Paasje naar Dost. Goed uitkomen van Esteban. Die laat die bal even tegen uh, zijn borst sluiten. En Dost kan er niet bij. Goed meegespeeld van Esteban. De doemer van AZ. En blijft hier voorlopig na 56 minuten voetbal 1-1. Wat een goal. De ere divisie. En dan goal. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met PSV Feyenoord 3-2. Bij Rus was het 1-0 door Toijvoornem. Mertens maakte 2-0. Fernandez 2-1 en 2-2. En Labiat zorgde voor de overwinning voor PSV. Het was een prachtig duel. Voor PSV leek er weinig meer aan de hand. Toen Dries Mertens 2-0 maakte. Ja, ik dacht 2-0 en de drie punten zijn binnen. Maar uh, ja, ik moet zeggen, toen ik die 2-2 zag en uh, hun uh, zag drukken, dan dacht ik van. Uh, Nee, niet weer en dit ziet er niet goed uit. Guillaume Fernandes bracht Feyenoord op gelijke hoogte met de PSV. En zijn treffers brachten het vertrouwen terug. Ja, wij weten van dat we snelheid voorin hebben. Jongens met de actie. En uh, ja, zodra je die 2-1 maakt. dan krijgt iedereen weer het geloof. En ja, dan probeer je dan, uh, ja, de wil op te drukken aan een tegenstander. En ja, dat uh, was ook aardig gelukt. Maar, maar het is net zonder dat je dan, uh, het niet weet vasthouden of het zelfs nog door te drukken. Zo verder met wat er vanmiddag gebeurde. Maar eerst wat er nu gebeurt. AZ, Heerenveen, Henk Kok. 2-1 Altidoor. AZ neemt een nieuwe voorsprong in deze wedstrijd. Een prachtige combinatie. De El Holmen wordt aangespeeld in een 16-meter gebied. Legt hem terug naar de rand van het 16-meter gebied. En daar staat Altidoor de hele bal vrij. Het was in eerste instantie de buis van Klavan op Holmen. En Holmen gaat dan vanaf de linkerkant het 16-meter gebied binnen. Legt hem terug naar de rand van het 16-meter gebied. Ja, ja, en daar staat door. Twee doelpunten in deze wedstrijd. door. Hij heeft veel kritiek gehad, maar als je twee doelpunten maakt in een topwedstrijd tegen Heerenveen... Ja, dan zal die kritiek ongetwijfeld een beetje verstommen. Heel kort stond er 1-1 op het scorebord. En nu is het 2-1 door. door. En misschien gaat hij zetten, maar nee, Kan kan Altidoor nog bij die bal. Het is geen misverstand tussen Zomer en Van der Bussen. Van der Bussen heel snel uit zijn goal gekomen. Ik dacht even, ha, dat is rijp voor een misverstand. Maar nee hoor, bal is vooral Van der Bussen. Uitgerold naar de Zomer. De zomer dan in de voeten van Elm en Elm speelt maar even terug naar de, Van der Bussen. Heel kort heeft Tereveen een beetje kunnen genieten van die gelijke stand op het scorebord. Maar Azet heeft weer het initiatief meteen wakker geschud en meteen gescoord door Altidoor. Terug naar PSV Feyenoord, dat eindigde dus in 3-2. En de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman, was zwaar teleurgesteld na afloop... omdat er veel meer in had gezeten. PSV heeft afgelopen donderdag gespeeld. Wij, wij al periodes lang uh, spelen alleen in het weekend...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 Gaan we verder met Twente Utrecht. Rust in Eindstand 1-0. Doelpuntenmaker Luc de Jong. Twente maakte zichzelf wel erg moeilijk door veel kansen te missen. Team bleven rustig onder. Althans, dat vond Willem Jansen. Ja, wat voor ons heel veel vertrouwen geeft, denk ik... is dat we bijna niks weggeven, ondanks uh, eigen fouten. Dat was donderdag ook zo. Uh... De enige kans die je weggeeft, is dat je zelf een fout maakt. En, uh, en uh, dat is gewoon heel stabiel bij ons op dit moment. En uh, ja, dat geeft veel vertrouwen. En, uh, dan moet je het eerder afmaken. Dan uh, speel je zo'n wedstrijd makkelijk uit. En Utrecht luistert u naar de stand straks. Moet echt achterom kijken, want VVV komt eraan. Het is een van die ploegen die de adem in de nek voelt. Maar al je Schut probeert het toch positief te bekijken. Want de ploeg heeft de zwaarste wedstrijden nu al achter de rug, zegt hij. Nou ja, we hebben Ajax uit, uh, AZ thuis. Uh, we hebben alles al gehad. We hebben van de top 7 we hebben we er nu 6 gehad. Dus uh, ik hoop dat we nu juist weer een serie kunnen neerzetten dat we echt uh, veel punten gaan halen, want ik denk dat we veel te laag staan. Excelsior Ajax werd 1-4, bij Rus was het 0-2. Dus zette Ajax op een voorsprong. Het werd 2-0 door de Jong, 1-2 door Matthij, 1-3 door de Jong... en 1-4 door Vertongen. En de Graaf miste een penalty voor Excelsior. Op een belangrijk moment, het stond toen 1-0 voor Ajax. Maar de Graaf scoorde dus niet en dat verpestte zijn middag. Dan kan je wel zeggen, ja... Uh... Ik denk als het team zijn uh, goed gespeeld hebben. Alleen als je dan uh, 1-0 achterkomt, krijg je krijgt in de eerste helft de kans om een gelijk maken te maken. Ja, je mist de penalty. Dan uh, ja, is dat heel erg balen. En uh, ja, ik moet zeggen uh, dat wij als groep uh, als ploeg goed speelden. En als je dan op dat moment faalt, is dat, uh, is dat heel zuur. Er is regelmatig kritiek op de keeper van de Ajax, Kenneth meer, Maar die penalty, die stopte hij wel. Ook al had hij Edwin de Graaf dit seizoen nog geen strafschop zien nemen. Nee, nee. Uh, je hebt de graad natuurlijk wel eens wat eerder gezien. In uh, zijn periodes bij NAC en zo. Hij heeft meestal wel een vaste hoek. En dan is het eigenlijk een beetje gok uh, dat hij me in die hoek schiet. En hij schoot hem in die hoek en ik zat er gelukkig bij. De 4-1 was natuurlijk geflateerd. Maar voor trainer Frank de Boer van Ajax telt alleen het resultaat. Jazeker. Alleen ik denk dat we ook bij Vlaag ook goed gespeeld hebben. Alleen uh, je laat het uh, Excelsior uh, in de tweede helft weer in, in de wedstrijd komen. Wat denk ik onnodig was. Ook ja, we met, uh, hadden we even een man minder in die standaard situatie. en waren we ook niet attent genoeg. Eigenlijk daarna zijn we niet meer uh, in het ja, in gekomen. Eerlijk gezegd Dan hebben we eigenlijk professioneel die wedstrijd uitgespeeld. De trainer van Excelsior, John Lammers, gokte en verloor. Maar hij is wel trots op zijn jongens. Het lef waar de jongens mee hebben gespeeld. Het lef waar wij mij uh, eigenlijk hebben vastgezet. Dat vind, ik een, uh, dat vind ik leuk om te zien. En dat vind ik een compliment waard. En dat zeg ik ook altijd. Als je op het moment dat je lef toont en je gaat een keer op je bek. Nou, dan hebben we het met z'n allen gedaan. Dan ben ik daar verantwoordelijk voor. En die jongens hebben het uitstekend gedaan. Gaan we naar de wedstrijd van gisteravond. NEC Groningen 4-0. Maar liefst voor Rus, George en Schöne. Naar Rus, George en Goossens 4-0 dus. NEC Groningen. Roda de Graafschap 0-2, Poupon voorrust en El na rust scoorde voor de Graafschap. Gaan we naar VVV Venlo tegen Heracles Almelo. Het Ton Lokhoff effect duurt voort. Daar <laughs> 0 voor, 1-0, Wildschut 2-0, Duarte 2-1, dat was de rust. En Kullen met de beslissing 3-1, VVV dus. Bij ADO Den Haag hebben ze ook een effect nodig, want ze verloren. NAC Breda, ADO werd 4-0 na een 2-0-ruststand op Kolk en Luiks. Kolk scoorde ook naar rust en Botkin maakte de vierde en de laatste. En met AC Waalwijk-Vitesse 1-0 op vrijdagavond... is de stand nu als volgt PS 50, 48 uit 23. Twente volgt op drie punten, maar heeft dus nog een wedstrijd te goed. AZ volgt ook op drie punten, maar staat op dit moment dus voor tegen Herenveen, Zou ook op 48 kunnen komen. In dat geval blijft Herenveen op 43. Ziet Ajax dan weer naast langs zij komen, ook op drie. 43 punten, dus 5 punten van de kop. En Feyenoord haakt een klein beetje af... door die toch wat ongelukkige nederlaag uiteindelijk. 41 uit 23. En dan rond de 14e plaats. 25 punten voor NAC Breda. 24 voor ADO Den Haag. En VVV Venlo, ze komen eraan. 16e, nog wel onder het streepje, maar 22 punten. De Graafschap heeft er 16... door die overwinning bij Roda. En Excelsior is nu laatste, maar het is nog wel heel spannend. Hoor, want die hebben 15 uit 23. En dan gaan we kijken bij Henk Kok. AZ Heerenveen, het is 2-1. Het is 2-1, maar AZ heeft een paar dotten van kansen laten liggen. Van na de tweede doepen van Altidoor kreeg hij een kans. Een geweldige kans op een, op een derde doepen. Hij kon alleen op van de bus afgaan. Maar die schoot de bal voorlangs. Maar laat ik eens even kijken naar de aanvallen van Heerenveen. De bal komt voor het doel. Kan Dos koppen, dos kan wel koppen. Maar hij kopt de bal in de handen van Esteban. 2-1. De wedstrijd is absoluut nog niet gespeeld. Ik heb een goede kans gezien dus voor Altidoor die de bal voorlangs langs koot. En misschien had hij de bal wel moeten afleggen op Berends. Maar toen was het ook nog even later Valkenburg die een ideale mogelijkheid kreeg. Die had hij absoluut binnen de palen moeten schieten. Het was Holmen die er weer aan de linkerkant eens een keertje langs van Smit. is een buitengewone zwakke verdediger tegen Holmen. Holmen legde die bal in de voeten van Valkenburg Het was net zo ongeveer op de penalty stip. Maar hij schoot die bal hard in, maar niet binnen de palen hoog en hoog over. En er waren twee dotten van kansen voor AZ... ...om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Ik probeer nu te kijken naar de aanval van AZ. Van Berens heeft de bal overgenomen. En er ligt natuurlijk veel ruimte in die verdediging van Heerenveen. Sibon is binnen de lijnen gekomen. Trouwens voor Judici. die een slechte wedstrijd speelde. En ook Asaidi, die is binnen de lijnen gekomen. Was geblesseerd naar die Afrika-cup... ...waar Marokko zijn landen niet goed heeft gedaan. Asaidi nu aan de bal. Legt die bal even breed op Elm. Elm heeft de nodige ruimte. Probeer de bal in de voeten van Dos te spelen, van Simon te spelen. En Sibon legt hem dan even weer terug naar Smit. Die geeft dan een voorzet. Nou, het is een paas naar Arceidi, Linkerkant van het Veld. Marcellus tegenover zich. Asseidi probeert een 60 meter bied binnen te gaan. Sibon, Sibon. Bal in de voeten van La Dan komt die bal nog eens een keertje hoog voor. En dan probeert Koemst te schieten. Ja, ja, dat doet hij ook. En het is een heel moeilijke bal, maar hij pakt hem goed op de pantoffel. En dat gaat maar een metertje naast. Zo zit er veel spanning en sensatie en amusementswaarde in deze wedstrijd. En in haar zet toch wel de betere ploeg is. Maar ja, 2-1. Dan ben je nog niet binnen. AZ. Esteban neemt even de nodige tijd om die bal op de 5 meter te leggen voor een, voor een nieuwe doelschop. Sibon op zijn oude dag in zo'n topwedstrijd nog tegen AZ, omdat uh, ja, met Sibon denk ik dat uh, Heerenveen probeert Elm een beetje achterin te houden. Van Elm kreeg er wel erg veel ruimte van, uh, van Juricic, maar Sibon is natuurlijk niet meer de man om Elm, die veel meer loopvermogen heeft, te verdedigen. Maar het is in feite een tweede spits naast, uh, naast Dost. De aanval weer van AZ. Over de linkerkant uh, van het veld komt de paas, die gaat. Uh, nu wordt er even uh, teruggespeeld naar Elm. Elm dan in de breedte naar Marcellus. Nee, hij kiest voor de rechterkant waar her staat. Maar hij heeft Elm tegenover zich, uh, ziet dat er veel druk op de bal is. Speelt die bal terug naar uh, Marcellus. En zo zie je weer plotseling aardige goede combinaties op de grasmat uh, bij uh, AZ Bal. In de 16-metergebied is er geen of wel buitenspel. De vlag ging niet omhoog. Maar toch stond Altidor zomaar even van die op... Uh... Van de bussen af. Maar Van de bussen was snel uit zijn doel gekomen. En Altibor kon die bal ook niet controleren. Omdat het een hele moeilijke bal was. En weg is veen weer. Via Kunstbal naar Arceidi. Nee, daar zit Marcellus tussen. Marcellus speelt wat slotter. wat slotter uit. Maar hij krijgt een herkansing. En dan gaat die bal weer naar Elma. Van de Parra zit daar tussen. Buiten het 16 meter gebied. Van La Parra legt af naar het is En dan wordt Asseidi, wordt afgetroefd door, door Marcellus. Arceidi heeft natuurlijk ook geen wedstrijd. Maar van is tijdenlang ook gebleven. Geweest, had een uh, hemstrengse blessure. Marcelo heeft de bal afgespeeld... Uh, naar het middenveld, maar daar grijpen we steeds in. Het is gevaarlijk uh, voor de AZ. Ook van ons staat veel ruimte daarachter in. ACI, die gaat nog eens een keertje naar binnen. Dan misschien even deze aanval meenemen. Nee, hij heeft de bal teruggespeeld naar Sibon. Maar dan is er nog ruimte aan de rechterkant uh, bij Elm. Misschien even deze aanval afwachten. Smit gaat die bal voor de goal gooien. Daar wacht hij nog even mee. Paulsen heeft hij tegenover zich. Smit probeert er langs te komen. Nee, Paulsen is vele malen beter... dan uh, de Smit als verdediger. 68, 69 minuten gevoeg 2-1 in een fantastische wedstrijd om naar te kijken. In Spanje is het bij Rayo Vallecano tegen Real Madrid afgelopen. Real heeft met 1-0 gewonnen. Het was het middagje wel, hè? Het was het middagje wel, want het was het middag van de topwedstrijden. PSV won dus uiteindelijk in een bloedstullend duel met 3-2 van Feyenoord... en houdt dus gewoon de kop in de eredivisie. Of AZ daarbij gaat komen met de 2-1 voorsprong... en een minuut of 20 op de klok nog tegen Heerenveen, dat moet zo blijken. En u hoort dat uiteraard op deze zender bij de collega's van het Radio 1-journaal... en daarna bij de collega's van de VPRO... Ajax won dus en bleef aansluiting houden. Feyenoord verloor en haakt een klein beetje af. Maar Twente, laten we die vooral niet vergeten, won met 1-0 van Utrecht... en staat in verliespunten ook nog altijd mee aan de kop van de eredivisie. Dat eh, was het, het weekendje wel. Het vervolg dus zometeen nog de laatste 20 minuten van Heerenveen tegen AZ. AZ Herenveen waar AZ met 2-1 leidt. En wat ons betreft, zeggen wij alleen maar vanavond nog eens nakaarten met Jeroen Stomporst in langs de lijn. Ook over het wielrennen van dit weekend natuurlijk. En wij wensen u een hele, hele prettige avond. ...werkt hij bij de Russische staatsomroep. Maar s'avonds beheert hij de Facebookpagina's van de protestbeweging in Rusland. Ten Facebookgroeps. Tien Facebookgroepen. Roestem Davidov is klaar met Poetin. Poetin, hoe gaat dit? Een portret van een Rus die verandering wil. Bent, die is die Time is over. Vladimir Poetin, twaalf jaar aan de macht, het is genoeg. Straks om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1, het nieuws van alle kanten...